8 uur. Het NOS-journaal. Doral Megens. Opnieuw auto's beschoten in de omgeving Rotterdam. Autoverzekeringen worden duurder. En man opgepakt voor nepbom Australië. Op snelwegen in de buurt van Rotterdam zijn opnieuw auto's beschoten. Gisterochtend werd op de A29 bij Heinenoord... een zijruit van een personenauto verbreizeld. Een andere auto liep op de A16 bij de Drechttunnel schade op aan een ruit. Op de A13 hoorde de bestuurder van een terreinwagen gisteren in de buurt van Rotterdam Airport een harde knal. Ook hij zegt dat hij is beschoten. Als de auto's daadwerkelijk onder vuur zijn genomen, ligt het aantal schietincidenten van de afgelopen negen dagen op 26. De politie heeft ruim 50 tips gekregen. Voor het onderzoek wordt onder meer een helikopter ingezet en worden videobeelden van een beschoten bus bestudeerd.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 ANWB-verkeersinformatie. Er staat file op de A13 van Den Haag naar Rotterdam... bij Delft-Zuid, 3 kilometer. Op de A20 gouden hoek van Holland bij Rotterdam Centrum, 3. En een file veroorzaakt door een aanrijding. Dat is het geval op de A28 van Zwolle naar Amersfoort... tussen Knopend Hoevelaken en Leusden, 3 kilometer. Het NOS Radio 1-journaal. Rick van de Westerlaken. Een heel goedemorgen. het is vijf minuten over acht. De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy... gaan er vanavond zeker niet over praten over Europese obligaties. Maar buiten het Elysée is de discussie wel losgebarsten. Zijn die eurobonds misschien toch de oplossing voor de schuldencrisis? En er komt een nieuwe cd uit van American sweetheart Doris Day. Inmiddels 87 jaar oud. En onze autoverzekeringen worden duurder. Dat en meer in dit Radio 1 Journaal tot half tien vanmorgen. Ja, zoals gezegd, de autoverzekeringen worden flink duurder. En dat gebeurt onder druk van de Nederlandse Bank... die de premies voor de autoverzekeringen te laag vindt. Gertjan Dennekamp over waarom de Nederlandse Bank... de autoverzekeraars waarschuwt voor de te lage premies.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 Nou ja, ik vind het in ieder geval een goede zaak dat uh, de DNB de markt goed volgt... en bewaakt dat verzekeraars op de langere termijn aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Het klopt dat de premies in de afgelopen periode zijn gedaald. Uh, er is een hele scherpe concurrentie. Uh, ja, je kunt zeggen dat de premies uh, behoren tot de laagste in Europa. Maar op zichzelf is dat natuurlijk heel goed voor de klant. Ja, maar je zou ook kunnen zeggen... ja, die verzekeringsmaatschappijen hebben afgelopen jaar te weinig geld opzij gezet. En nou, nou gaan ze dat weer verhalen op de consument... Nou, ik, ik maak me op zichzelf geen grote zorgen. Kijk, eind vorig jaar lag de gemiddelde solvabiliteit op zo'n uh, 300 procent. Dat is dus echt heel stevig. De maatschappijen die zijn zelf verantwoordelijk voor hun premiestellingen. Ze mogen best uh, onder kostprijs offreren. Alleen op langere termijn is dat niet verstandig. En dat is nou juist waar het DNB nu een signaal over afgeeft. En op zichzelf is dat een goede zaak. Wat zijn uh, volgens u de gevolgen van uh, de waarschuwing van de Nederlandse Bank? Nou, verzekeraars die zullen uiteraard in overleg met de, met de Nederlandse Bank kijken naar, uh, naar de situatie in hun uh, portefeuille. En uh, we zien al dat uh, enkele verzekeraars premies hebben aangepast. En uh, wij sluiten bepaald niet uit dat uh, deze trend op korte termijn uh, gaat doorzetten. En daardoor gaan natuurlijk de consumenten ook weer gewoon uh, shoppen voor een uh, andere verzekering. Hè? Want natuurlijk als je verzekering in één keer heel veel duurder wordt, dan ga je natuurlijk op zoek naar een goedkopere variant. Nou ja, de markt is natuurlijk in dat opzicht heel open en transparant. Dus de consumenten kunnen inderdaad goed vergelijken. Nou, we gingen vorig jaar de premies gemiddeld nog omlaag. Is nu ook echt de kentering ingezet? Nou ja, dat is nogmaals altijd moeilijk te zeggen. Maatschappijen zijn daar zelf verantwoordelijk voor. We zien wel in de afgelopen periode een paar maatschappijen die hun premies hebben aangepast. En nogmaals, ik denk dat deze trend dat niet is uit te sluiten, dat die trend in de komende periode doorgaat. Het betekent, is dit nou alleen maar iets voor autoverzekeringen, dat, dat zeg maar de inkomsten wat dat betreft lager zijn uh, dan, uh, dan dat er uitgegeven wordt? Nou ja, elke markt, uh, heeft een, elk marktsegment heeft zijn eigen dynamiek. Uh, dus uh, ja, ik, ik zie deze scherpe concurrentie vooral uh, bij autoverzekeringen. Uh, maar ook in andere onderdelen van de verzekeringsmarkt is de concurrentie vrij stevig. En waarom zijn die autoverzekeringen dan zo kwetsbaar? Ja, ik denk toch dat mensen... Um, ja, de auto is dichtbij en uh, het is toch een forse premie over het algemeen. En Het is voor mensen toch aantrekkelijk om die premies goed te vergelijken. Dus uh, daarom uh, denk ik heb je nogal switchend consumentengedrag, om het maar zo te noemen. En dat zorgt voor scherpe concurrentie. Of, of, of rijden we gewoon meer schade? Dat kan natuurlijk ook. Nee, dat kun je in zijn algemeenheid niet zeggen. Dat heeft zijn ups en downs. Het hangt met het weer samen, et cetera. Er is geen algemene trend in te ontdekken op dit moment. Nou wordt op dit moment uh, voor veel mensen alles uh, wat duurder. Uh, zijn er nog meer verzekeringen waarmee we rekening moeten houden dat die uh, duurder gaan worden? Ik kan dat uh, op dit moment niet overzien. Nogmaals, maatschappijen zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Uh, bij autoverzekeringen is er heel duidelijk nu een uh, trend ingezet uh, wat ons betreft. Bij andere verzekeringen is dat uh, niet waar te nemen. Goed, bedankt. Richard Wording, directeur van het Verbond van Verzekeraars. Hoeveel miljarden gaan er vanuit Nederland naar Griekenland? En hoeveel risico loopt Nederland? Dat zijn vragen die de Tweede Kamer heeft voor premier Rutte en minister De Jager van Financiën. En de Kamer wil ook nog excuses. Excuses voor Rutte's rekensommetjes in juli na afloop van een Europese top. In Den Haag, politiek verslaggever Peter Blok, ja Peter. De Kamer wil excuses, maar ja, die hebben ze toch eigenlijk al gehad afgelopen vrijdag? Ja, en zelden gaat een premier zo diep door het stof als premier Mark Rutte afgelopen vrijdag. Hij moet ook wel, want hij heeft de oppositie keihard nodig, want zijn gedoogpartner Geert Wilders van de PVV ziet niets in alle miljarden die naar Griekenland gaan. Ja, dus moet uh, Rutte elders bij de Partij van de Arbeid, D66 en GroenLinks gaan shoppen voor voldoende steun voor deze miljardenoperaties en daarom deze knieval. Premier Rutte die zijn excuses aanbiedt voor alle verwarring die is ontstaan na zijn uitleg bij het nieuwe noodpakket voor Griekenland. De Kamer spreekt van een kapitale blunder. Een rekenfoutje was natuurlijk not amused... dat er steeds weer nieuwe miljarden richting de Grieken gaan... en dat dat niet meteen duidelijk was. Ook over extra garanties aan de Europese Centrale Bank... waren Rutte en de Jager niet duidelijk genoeg. Vandaar dan ook de excuses van Rutte. Nou, de fout is dat ik hier in die... Ja, ik, ik ga er nu even verder geen uh, bijvoorbeeld naamwoorden op, op plakken. Ik bied mijn excuses aan voor een misverstand. Kijk, de oppositie geeft steun aan het beleid van dit kabinet. En dat doet de oppositie ook...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 Ja, want de Kamer heeft die excuses al binnen. Maar ja, de Kamer vindt het inderdaad klasse... dat Rutte zo openlijk sorry zegt, maar wil meer. Want Rutte betreurt vooral de verwarring die is ontstaan. Daarmee geeft hij zijn rekenfoutje van 50 miljard niet toe. Hij legt daarmee de schuld ook bij de Kamerleden... die hem blijkbaar niet goed hebben begrepen. Bovendien gaat, er over, gaat het allemaal over zoveel miljarden euro's... waarvan het de vraag is hoeveel er inmiddels in zit... wat er nog in moet, wat er terugkomt, hoeveel risico's we lopen... Volgens premier Rutte en minister De Jager valt dat mee. Het is natuurlijk ook een duivels dilemma. Onze euro loopt gevaar, die moet gered worden, dat kost geld, heel veel geld. Maar de, dat is dan waarschijnlijk toch de goedkoopste oplossing. Maar de oppositie wil duidelijkheid, wil dat Rutte en De Jager volledig open kaart spelen, juist omdat hun steun zo keihard nodig is. Aan de andere kant hebben ze nu na bijna een jaar premierschap van Mark Rutte eindelijk ook eens de kans om een flinke deuk in zijn imago te schieten. Het is gratis prijsschieten vandaag. Rutte krijgt een Waarschuwing eens, maar nooit meer. En Peter, dan nou was er natuurlijk ook nog het verwijt... Uh, wat we vorige week uh, hoorden, dat uh, ja, Rutte heel lang niks van zich heeft laten horen... en dan wel op Dancefelly staat. Ja, terwijl zijn collega's zich wel lieten zien uh, en horen... bleef Mark Rutte vakantie vieren, terwijl de financiële wereld in brand stond. Al belde hij de afgelopen weken natuurlijk wel vaak... met minister Financiën, van Financiën, Jan Kees de Jager. Over het algemeen uh, iedere dag en soms wel vele malen per dag... Ja, aan de andere kant, wat had hij, wat had premier Rutte kunnen doen? Alles wat je zegt of doet kan ook weer tot paniek en speculaties op de financiële markten leiden. Nederland is, zoals Rutte het zelf zegt, financieel gezond. Heeft niet die grote problemen zoals andere Europese landen. Hij is vorig jaar meteen al flink gaan bezuinigen. En in Europa, of hij het nu leuk vindt of niet, maken Merkel en Sarkozy toch de dienst uit. En hij had ook al geen last van zijn eigen ijdelheid, zegt Rutte. Kijk, ik ben de afgelopen weken intensief met deze hele Europese crisis natuurlijk bezig geweest. Zeker de situatie die zich de laatste weken heeft laten zien in Italië en in Spanje. Noodgeruchten over, over Frankrijk. Maar dan komt vervolgens wel de vraag wat het effect zou zijn als je de ministerraad extra bij elkaar roept. Want dat zou je dan moeten doen. Ik denk dat dat effect eerder negatief dan positief zou zijn. Omdat Nederland er totaal anders voor staat dan de landen die ik net noem. En als de markten zeggen, we hebben vertrouwen in Nederland... en de minister-president van dat land gaat extra ministerraden bijeenroepen, etcetera, dan kan dat alleen maar leiden tot gedoe. Het is juist van belang nu. Om men er zeker met een koel cool hoofd en met een ferme wil... en voor ze zorgen dat je de problemen aanpakt. Ja, Rutte wil vooral rust en vertrouwen uitstralen. Dat is, zegt hij, ook leiderschap. Nou, of de oppositie dat ook vindt, ik vrees voor Rutte van niet. Maar dat horen we vanmiddag. Ja, Peter, dan staan de kranten vandaag ook bol over één ander onderwerp. Meer macht voor de Europese Unie over ons geld. Hoe zit dat precies? Ja, meer macht naar Brussel, dat ligt natuurlijk politiek gevoelig... Ja, Europese landen die kijken op dit moment te veel naar hun eigen belangetje. Dat werkt vertragend en verlammend en de financiële markten eisen vandaag de dag snel en krachtig ingrijpen. Daarom gaan er ook in het Nederlandse kabinet stemmen op om meer macht aan Brussel te geven. De top van het kabinet, Rutte, Verhagen, De Jager en Kamp, die hebben daarover gesproken. Er moet een strenge toezichthouder komen die over de schouder van de landen meekijkt, meteen ingrijpt en ook straffen uitdeelt als landen zich niet aan de financiële spelregels houden. Maar de VVD is eigenlijk altijd tegen geweest. De PVV is natuurlijk zeker tegen. Meer macht voor Brussel. Het CDA is voor. En uh, ja de Partij van de Arbeid en pro-Europese partijen als D66 en GroenLinks... die lijken er wel wat voor te voelen. Ook wordt er gekeken naar speciale euro-obligaties, euro-bonds. Maar dat mag er niet toe leiden dat zwakke broeders, zwakke Eurolanden dan dankjewel zeggen en dan achterover gaan leunen... en denken dat ze hun begrotingstekort of schulden niet meer hoeven terug te dringen. Want dat staat bovenaan het lijstje van... Uh, Rutte en de jager Peter Blok. Straks. Doris D. is terug. Ja, echt waar. En het verkeer bij de AWB. Helene de Geest, is het nog steeds zo lekker rustig op de weg? Ja hoor, het rijdt op de meeste plaatsen gewoon prima door. Een beetje vertraging op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij Delft. En verder staat er een lange file op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Amersfoort, Vathorst en Leusden, 4 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn weer vrij.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 Ik ben vanochtend op bezoek bij de MPEX. Dat is een aandelenbeurs voor het midden- en kleinbedrijf. De MPEX zit in de voormalige Caballero-fabriek in Den Haag. En vroeger werden daar inderdaad Caballero-sigaretten gemaakt. Maar tegenwoordig is het een bedrijfsverzamelgebouw. Er zitten hier allemaal jonge, frisse bedrijven en bedrijfjes. Nog vol enthousiasme en ambitie. Maar er zijn in Nederland natuurlijk ook een heleboel ondernemers... die er zo langzamerhand wel eens een keer mee willen stoppen. En dat zijn er zelfs een heleboel. De helft van de 180.000 mkb-bedrijven... de helft van de 180.000 mkb-bedrijven... heeft binnen afzienbare tijd een opvolgingsprobleem. Nou, dat is niet niks. Kees Buis, directeur van Bedrijvenlies. U heeft er een boek over geschreven, want u maakt zich daar behoorlijk zorgen over. Als je het hebt over, over 70% van de Nederlandse werkgelegenheid die gekoppeld is aan het mkb... He, daarmee is de, de midden- en kleinbedrijf de motor van onze economie. We, we riskeren wel veel eh, economische eh, eh, schade. Ja, waar zit hem dat in Als dan, die doen? economische schade? Ja, ik denk dat het een enorme kapitaalsvernietiging is. Ik weet dat er eh, vorig jaar 54 slagerijen per kwartaal liquideren. He, die houden op te bestaan. En dan kun je zeggen, nou ja, morgen zit er een, een bloemenwinkeltje in of een cadeauwinkeltje of wat dan ook. Maar dat bloemenwinkeltje, dat cadeauwinkeltje... had naast die slagerij kunnen, kunnen komen... waardoor je economische groei creëert. Als je geen aandacht geeft aan de continuïteit van dit soort bedrijven... dan creëer je geen economische groei... maar eigenlijk een, een soort ver, vervanging of een soort verdringing... of een soort van, van uh, substitutiemarkt. En dat is uh, meestal een neergaande spiraal. Als we er niks aan doen, hebben wij een, een gigantisch probleem. economisch probleem. Dat, dat wordt onderroepelijke volgende crisis, terwijl als we nu met elkaar het, benoemen, het probleem benoemen en zeggen van zo, zo zit het, het MKB heeft een continuïteitsprobleem, als we daar nu iets aan doen, geeft dat waanzinnige mogelijkheden en ontzettend veel economische kansen, uh, ja, doen we het niet, dan hebben we een, weer een probleem. De kern van dat continuïteitsprobleem, zoals u het noemt... ik zal even proberen dat in mijn eigen woorden uit te leggen. Een ondernemer wil zijn bedrijf verkopen. Het geld dat dat oplevert moet dienen als zijn oude Dus hij wil dat geld het liefst meteen allemaal hebben. Maar een overnamekandidaat kan dat nooit betalen. En dat zou betekenen dat het bedrijf uiteindelijk gewoon verloren gaat, zoiets. Klopt. Als ik het goed begrijp, dan gaat bedrijvenlies daar dan tussen zitten... door zo'n bedrijf te kopen... En die nieuwe ondernemer hoeft in eerste instantie dan maar een deel van die overnamesom te betalen. En als het bedrijf dan een beetje lekker op gang is gekomen, dan betaalt hij pas de rest. Het is een all-win situatie. Er zijn geen verliezers in die zin. Er is niemand die een, een ander belang dient. He, zowel de vertrekkende ondernemer heeft alle belang bij continuïteit. He, want het is uiteindelijk de oude dagsvoorziening. Mm -hmm. De jonge ondernemer heeft uh, baat bij continuïteit en succes, want het is zijn eigen succes. De investeerders hebben daar belang bij, want het is uiteindelijk hun investering. Hè, en, en, en het succes van hun investering is het rendement erop. Daar er is aan alle kanten belang bij continuïteit en succes. Dus je staat schouder aan schouder met de neus in de goede richting. Hè. Er, er, er, er zijn geen verliezers. Het ziet er een beetje naar uit, meneer Buis, dat bedrijfverlies het hele MKB in Nederland gaat redden. Ja, het bedrijfverlies is, is een integraal oplossing, één weg naar Rome om dit probleem te kunnen tackelen. Nou, dat, uh, wij kunnen natuurlijk nooit uh, uh, in ons eentje uh, 80.000 of 100.000... of in ieder geval dit soort astronomische aantallen uh, aan. Als wij misschien 100 of misschien 500 bedrijven uh, beetpakken, dan hebben we nachtwerk. Dus is het zaak dat zeg maar, ons initiatief wordt gevolgd door vele concurrenten. De NOS-radioroute... Het NOS Radio Nationaal met de hot shownieuws. Doris Day komt met een nieuw album. Ja, echt waar. Het gaat om uh, oude opnames die uh, de 87-jarige zangeres en actrice naar eigen zeggen compleet was vergeten. Op het album staan vooral covers van andere artiesten, maar ook een aantal niet eerder uitgebrachte nummers van Doris Day zelf, zoals het in uh, 1985 opgenomen The Way I Dreamed It. Who Zo uh, klinkt dat ongeveer. Gretje Jess jazzzangeres en uh, al heel lang fan van Doris Day. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat vindt u ervan? Een nieuwe cd van Doris Day. Ja, ik, ik, uh, ik, wa ik was uh, heel erg verrast. En uh, zij was blijk blijkbaar ook verrast uh, door het feit dat er nog van die opnames lagen. En zij... Uh wist eigenlijk niet dat ze uit zouden komen, hè? wat ik zo begrepen heb. Ja, het was uh, voor, voor haar inderdaad ook nog een verrassing. Ze was gewoon helemaal verreed dat die opnames überhaupt bestonden. Ja. Um, ja, ik, ik, ik begrijp dus dat u al heel lang fan bent uh, van haar. Ja, vanaf mijn negende. Hoe, Dus dat is al heel erg lang. <laughs> oe, oe. Ja, zij was mijn grote voorbeeld. <clears throat> toen ik uh, negen was, toen wist ik eigenlijk ook dat, dat ik zangeres wilde worden. Ja. En toen heb ik haar ontdekt, zij begon toen ook net zo'n beetje, was toen een jaar of vijf bezig toen en uh, toen heb ik haar ontdekt en, en, en zij, zij werd mijn grote voorbeeld. Ik heb Wa waarom wel... dan? Wat is haar kracht? Uh, haar kracht is gewoon uh, de manier waarop ze toen zong, wat ik, wat ik net hoorde, dat vond ik trouwens niet mooi. Nee, maar, ik ook uh, niet trouwens. <laughs> uh, de, de, de manier waarop zij zong met, met, met heel veel gevoel en nuance en uh, daar heb ik toen gewoon uh, heel veel onbewust toen, uh, van opgestoken. Ja. En, de, hoe, hoe... en haar stralende persoonlijkheid in de film. De manier waarop ze speelde, de manier waarop ze danste. Uh, het, was, het is gewoon een stralende persoonlijkheid. En wat voor fan was u dan? Had u dan posters boven uw bed of zo? Ik had een heleboel... Nee, ik had geen posters. Oh. Ik had een heleboel foto's en albums die ik kocht. En uh, ik had over de duizend foto's, misschien wel tweeduizend foto's gespaard. Zo. So. En, uh, Heeft u die nog trouwens? Nee, en die heb ik op een gegeven moment, toen ging ik uh, naar Amerika uh, voor vakantie, dus ja. in 1966. En toen heb ik al die foto's meegenomen, in een grote doos gedaan. En uh, een briefje geschreven en toen heb ik, met, ben, ik, ben ik met een taxi naar haar huis gegaan. En toen heb ik de taxichauffeur uh, alles laten afgeven. Echt waar? Ja, en toen uh, belden ze me de volgende dag, belden ze me op. Doris Day belde u op? Dus Dit belde mij op. Zo, hoe was dat? Ja, this is Doris Day speaking. En uh, dat was natuurlijk geweldig. Geweldig. En toen... Eerst had ik uitgenodigd om te komen kijken naar... Uh, op, op de filmset waar we een film maakten met Richard Harris. Zo. Maar dat is toen niet doorgegaan. En toen uh, uh, heeft haar secretaris me opgehaald. En toen hebben we een had ik een afspraak met haar in een, in een, in een, in een cafeetje. Nou. En toen, toen zat ze daar te wachten. Op u? Ze zat op mij te wachten. Ze was met de fiets gekomen. wat ik zag haar naderhand wegfietsen. Nou, dat, is, dat was nog eens een hele andere tijd voor de sterren, hè? Ja, dat, dat, dat, dat kon toen nog, hè? Jeetje. En waar ja, heeft dat... u het over gehad dan met elkaar? Nou, dat, ja, ze was wel geïnteresseerd in, in het feit wat ik dan van haar geleerd had en zo. En ik heb natuurlijk ook heel veel... Uh, ja, de, de uitspraken en zo, daar heb ik ook van haar overgenomen... Zeg maar, toen ik negen was, sprak ik natuurlijk geen Engels. Ja. Dus door naar haar platen te luisteren en zo heb ik veel opgestoken. Dus dat vertelde ik allemaal tegen haar. En toen heeft ze nog een... Uh, jammer genoeg heb ik geen, wat ik vond het, wilde ik geen fotograaf meenemen, maar dat vond ik zo opdringerig. Ja. Dus toen uh, heb ik maar een, een briefje laten schrijven naar mijn moeder... Heeft het een aan mijn moeder. Had u toen maar een mobieltje gehad hè, waar u gewoon een foto mee kon ja, maken? Ja, Precies. Ja, nee, want ze, ze is natuurlijk nu uh, uh, nou ja, 30 jaar al eigenlijk niet meer actief. Hè. Nee. Ze is uh, helemaal naar de achtergrond verdwenen. wil ook geen media uh, aandacht meer. Ze, ze doet ook niet meer open voor journalisten. Nee. Dus dat is een, dat is een achteraf gezien een heel bijzonder moment geweest. Ja dat, is, ja, dat zal ik ook van beleven nooit vergeten. Maar wat ik wel ook fantastisch vind, is dat ze zich. Uh, ze heeft zich dan wat teruggetrokken uit de business. maar ze heeft zich uh, heel goed opgesteld ten opzichte van de dieren. En dat vind ik natuurlijk geweldig, want ze heeft twee organisaties opgezet. Ja. Uh, om honden en katten en paarden, en wat weet ik veel wat allemaal te redden. Proberen te redden en weer opnieuw onder te brengen. Dus dat vind ik geweldig. Ja. En nu is er dus een uh, nieuwe cd. Gaat u die uh, kopen, ja. denkt u? Da, ik ga hem zeker wel kopen. Oké. Okay. Ja, dat Zangres... ben wel nieuwsgierig. Zangres Geetje Kalfeld, dank u wel voor uw herinneringen aan uh, Doors Day. Oké, okay, graag gedaan. Of u nu zaken doet in de EU, Australië of Japan...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 Opnieuw auto's beschoten op snelwegen. En buurlanden eisen dat het geweld in Syrië stopt. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. Op snelwegen in de buurt van Rotterdam zijn gisteren opnieuw auto's beschoten. ochtends werd op de A29 bij Heinenoord een zijruit van een personenauto verbrijzeld. Een andere auto liep op de A16 bij de drechtunnel schade op aan een ruit. En op de A13 hoorde de bestuurder van een terreinwagen gisteren in de buurt van Rotterdam Airport een harde knal. Wij komen uit Papendrecht vandaan, we zijn op weg terug naar de winkel in Heemstede. En op dat moment hoor je een gigantische klap waarbij je echt schrik en waarbij ook een vorm van turbulentie ontstaat. Toen dacht ik bij mezelf, dit is volgens mij het gebied waar een aantal mensen zijn beschoten. Dus ik heb tegen mijn broer gezegd, zet die auto aan de kant, we gaan nu 112 bellen. Als de auto's werkelijk onder vuur zijn genomen, ligt het aantal schietincidenten van de afgelopen negen dagen op 26. De politie heeft ruim 50 tips gekregen, maar weet nog niet of het om dezelfde dader gaat. Het kan ook zijn dat kopieergedrag is. Uh, dat zie je ook vaak bij, uh, bij stenen gooien. Uh, elke steen uh, die je meldt uh, komt er eentje voor terug. Dus uh, vaak uh, in dit soort gevallen is er ook uh, sprake van kopieergedrag. Maar dat zal nog moeten blijken uit het onderzoek. En voor dat onderzoek wordt onder meer een helikopter ingezet... en worden videobeelden van een beschoten bus bestudeerd.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 onvoldoende hebben, dan kunnen er problemen ontstaan. Vorig jaar ging verzekeraar Ineas failliet... en volgens de Nederlandse Bank kunnen er meer volgen. Turkije en Jordanië eisen dat buurland Syrië... het geweld tegen burgers direct stopt. De regeringstroepen in Syrië voeren al dagen aanvallen uit... op de kustplaats Latakia. Ook een Palestijns vluchtelingenkamp in de stad ligt onder vuur. Correspondent Bernard Bouwman over het waarom Turkije Syrië onder druk zet. Op de beginnen moeten Turk...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 Op de A16 de andere kant op richting Breda, dus voorknopend Ridderkerk, 3 kilometer op de parallelbaan. En op de A28 na een in file, van Zwolle naar Amersfoort, voorknopend Hoevelaken, 2 kilometer. Het is weer zakkenvullen bij DA. Pak de DA-actiezak uit uw brievenbus. Dan krijgt u maar liefst 25% korting op alle Nivea-producten. Kom dus nu zakkenvullen bij DA.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 Oeh, vijf jaar, man. Mijn concentratiespannen in zes seconden. Wil eens kunnen, jord. Kijk maar op frieslandbank.nl. Een heel goedemorgen. U luistert naar het Radio 1 Journaal. Het is zes minuten over half negen. Het Champions League circus strijkt neer in Enschede... waar FC Twente het vanavond opneemt tegen het Portugese Benfica. Op het spel staat deelname aan de groepsfase van de Champions League. En dat is niet alleen sportief heel belangrijk. Ook voor FC Twente financieel een belangrijke wedstrijd. Jan van Halst, eh, commercieel manager van FC Twente, goedemorgen. Goedemorgen. Om maar eerst even met iets heel praktisch te beginnen. Is het stadion eh, er klaar voor? Ja, binnen wat de afgelopen weken allemaal is gebeurd... zijn wij er redelijk klaar voor. Het staat ons er redelijk klaar voor. Het gelden hier toch wel weer andere richtlijnen dan in de divisie. Uh -huh. En dan heb je ook andere, andere verhoudingen met, uh, met uh, collega-clubs bijvoorbeeld. Hey, AZ komt hier bijvoorbeeld niet met uitwets, uh, uitsupporters komen. Met KVB heb je een bepaalde relatie. Maar ja, hier moet je eerst naar Genève bellen en faxen. Uh, met allerlei vragen of ze uh, uh, misschien uh, wat flexibeler willen zijn... bij bepaalde zaken. Wat, kunt u uitleggen? Nou, ja. wat, wat, wat heeft u dan moeten regelen voor deze wedstrijd? Strijd? Ja, nou, je moet je voorstellen, wij, wij leven eigenlijk nog aan één aan zijde in een bouwplaats. Ja. Dat hadden we eigenlijk allemaal klaar willen hebben, maar dat is gewoon nog een bouwplaats. Er wordt eigenlijk niet geaccepteerd door de, door de UEVA. Nou, ja, die hebben we vorige week op bezoek gehad en uh, die delegatie vond het akkoord. Maar gisteren was er een delegatie en die zei, Ja, nee, ik heb hier nog een ander artikel gevonden. Wij zijn niet akkoord. Dus ja, dan moet je snel uh, schakelen. Want wat was er mis dan? Ja, daar ligt er nog allemaal puin. En daar moeten dan supporters overheen lopen. En is er wel genoeg licht. En dat licht wordt gemeten. En er zijn allemaal protocollen voor. Ja. Het zijn uh, uh, enorme draaiboeken. Zijn dat. En die zijn normaal gesproken is dat geen probleem. Als je gewoon een stadion hebt. Zoals we de afgelopen jaren hadden. Ja, die precies. Die gewoon gewoon aan, aan de FIFA status Nou, dat hebben we nou even niet. Nou, dat is, dat is het operationele gedeelte. En daarnaast heb je natuurlijk nog dat hele dat commerciële gedeelte. Hè? Het afplakken van alle, allerlei uh, persoonlijke sponsoren of, of regionale sponsoren. Ja, want, want jullie uh, stadion heet eigenlijk de Golsveste, hè? Dat is... Uh... Naar het biermerk. Ja. Maar ja, Heineken is de sponsor van de uefa Cup. Hoe, ja. hoe is dat nou opgelost dan bij u in het stadion? Het heet nou het FC, FC Twente Stadium. En de, de lampjes in de, de boarding van de goals die hebben we uit moeten draaien. Oké. Okay. Dus, uh, <laughs> en zijn er, dan ja, nog, zijn er dan nog stickers ergens overheen geplakt, of, of, of valt dat ja. verder wel mee? Ja? ja, nee, overal. Overal waar ergens een stickertje Grol staat, daar komt nou een uh, stickertje overheen van de, van de sponsor van, uh, van de Champions League. En om dus, uh, ja, dat, hoeveel stickers en, gaat het dan, als ik uh, vragen mag? Ja, dat gaat om uh, tientallen stickers. Zeg maar, twee, ja, ik denk twee, driehonderd stickers, of alle, ja, allerlei skyboxen en zo. Dat gaat heel minutieus hoor. Er lopen hier vier man, die lopen hier gewoon drie dagen rond. Ja. Fulltime, die nemen bezit van je kantoren. En uh, ja, van daaruit wordt alles geregisseerd. Maar ze plakken wel ze plakken zelf die stickers over. Ja, ja, ja. ja. Nee, dat D hoef ik niet te doen hoor. <laughs> dat u, uh, is. Nou ja, of misschien iemand van uw medewerkers. Maar het is fijn dat ze dat even zelf voor hun rekening nemen natuurlijk. Gaan ja, ze het ook nee. allemaal weer afhalen? Nee, dat mogen wij doen. nou oh, dat toch weer wel? Oké. Okay. Ja, ja. En, uh, uh, en verder, wat zijn er nog meer voor aanpassingen uh, verricht daar? Nou. Een, een belangrijk punt is dat uh, wij missen doordat we een gedeelte van het dak missen, ook een gedeelte van het licht. En uh, daar, uh, daar zijn we gematst, moet ik eerlijk zeggen, door de UEFA. Die uh, zeiden van, nou ja, je hebt wel iets minder licht, maar het voldoet nog wel aan de normering voor Eredivisie-wedstrijden. Dan gaan we uh, in deze voorronde uh, playoffs van de Champions League gaan we er nog in mee. Mochten we ons plaatsen voor de, uh, voor de poolfase van de Champions League. Ja, dan zullen we daar ook nood, noodverlichting aan moeten brengen, allemaal dat soort zaken. Dus we, ja. we worden nog wel, er wordt nog wel uh, enigszins flexibel naar bepaalde zaken gekeken. In financieel opzicht, hè, hoe, hoe belangrijk is die deelname vanavond? Ja, die is heel belangrijk. Hoewel wij bij SC20, zoals we dat al jaren doen, uh, uh, de premie die we even toe kunnen verdienen met uh, het plaatsen voor de poolfase van de Champions League, die begroten we niet mee. Maar ja, dat is toch een bedrag van zo'n 10.000 euro. En uh, nou ja, ik kijk hier naar buiten. We hebben enorme investeringen gedaan uh, in het stadion. Dus ja. dat komt sowieso goed van pas. Maar het is niet zo dat wij daar uh, van afhankelijk zijn. Dus dat is wel, uh, geeft wel een, uh, een gerustgevende gedachte. Nee, het is in elk geval mooi meegenomen dan. En ja. hoe, hoe zijn de kansen voor vanavond? Dat wordt een ander verhaal. <laughs> <laughs> uh, nou ja, Befieke is gewoon een geweldige ploeg. Want uh, de, de, de, de, ja, ze speelden vorig jaar nog uh, in de finale van de Europa League. Er spelen Braziliaanse, Argentijnse, Paraguaanse, uh, internationals in. Saviola, Aymar, uh, uh, Luiz Jouw. Maar goed, uh, wij, hebben, wij hebben ook wel een paar aardige spelers. Ik denk dat zij individueel wat sterker zijn. En wij proberen dat uh, met een goede teamprestatie proberen we dat wat tegenover te zetten. En uh, nou, we hebben vorig jaar ook een paar goede resultaten tegen een paar Europese grootmachten geboekt. Dus ja, daar gaan we met z'n allen verduimen voor vanavond. Ik uh, wens u ook veel succes. En ook alvast uh, succes met het weghalen van de stickers morgen. <laughs> dank u wel. Als u nog tijd hebt, uh, heel graag hoor. Ja, ik zal kijken. Jan van Hals ja. van FC Twente, dank u wel. Het is elf minuten over half negen geworden. We gaan het over iets serieuzer onderwerpen hebben. Vandaag is de topontmoeting van de twee grootste eurolanden over de aanpak van de Europese schuldencrisis. Onder grote druk van de financiële markten moeten de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Sarkozy oplossingen bedenken. Het staat niet op de agenda, zeggen ze. Maar een van die oplossingen is het uitgeven van Europese staatsobligaties. En die noemen we eurobonds. Niet iedereen vindt dat een goed idee. De Duitsers die zijn bijvoorbeeld tegen. Een uitgesproken voorstander van een Europees schuldenpapier is Wim Boonstra... hoofdeconoom van de Rabobank en hoogleraar Financiële Economie. Sylvester Eivinger ziet er niets in. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Is misschien ook wel aardig om dat te vermelden. Dat is meneer Eivinger, die ik ja. nu hoor. Ja. Dat melden we dan ook nog even bij deze. Wim Boonstra, voor de duidelijkheid, even kort ook. Wat zijn Europese staatsobligaties voor iedereen die het niet helemaal meegekregen heeft? Nou, dan komt het erop neer dat er door één agentschap... namens alle lidstaten van de eurozone staatsleningen worden uitgegeven. Dus je financiert als het ware de overheidsfinanciën van de eurozone... En dan wordt er door die centrale instelling wordt het geld alsnog weer eh, doorgegeven aan de lidstaten om hun tekorten te financieren. Dus je hebt geen nationale obligatiemarkten voor staatsleningen meer. Dus iedereen heeft eigenlijk dezelfde waarde obligaties in Europa? Uh, ja, voor de buitenwereld wel. Uh, in, in het voorstel wat, wat ik al een tijdje geleden heb gelanceerd, is het dan wel zo dat uh, naar de landen toe wel degelijk verschillende tarieven in rekening worden gebracht. Hè, voor hoe beter je ervoor staat, hoe goedkoper je leent. Oké. Okay. Uh, meneer Eifinger, uh, wat vindt u van, die, uh, uh, ja, van dit voorstel? Nou, ten eerste wil ik natuurlijk uh, toch een compliment maken aan Wim Bonsa. Dit is uh, Wim's finest moment. Hij heeft er twintig jaar voor gepleit. Dus uh, hij verdient ook wel een pluim uh, dat u nu eindelijk toch uh, de mogelijke realisatie van zijn plan ziet. Uh, dus in die zin uh, feliciteer ik hem daarmee. Maar anderzijds moet ik ook zeggen dat uh, de eurobonds, uh, zoals dat genoemd wordt... Uh, uh, op zich wel uiteindelijk, uh, zeg maar, gaan gebeuren. Maar als sluitstuk van een heel het proces. U moet het zo zien. Kijk, we zitten nu in de crisismanagement. Uh, het Europees Noodfonds. Nieuwe stijl gaat eind september, begin oktober in werking. Gelukkig met meer flexibiliteit. Daar heb ik ook voor gepleit. Uh, de, en hopelijk ook uh, opgehoogd noodfonds. Want het noodfonds van 750 miljard is onvoldoende in ja. bruto zin. Dan vervolgens hebben we een volgend probleem. En dat is namelijk het stabiliteitspact. U weet dat uh, de commissie, maar ook de Europese ministers van Financiën, de Ecofin... die hebben gepleit voor een, uh, zeg maar automatische sancties in dat Stabiliteitspact. Daar hebben de Fransen en Italianen zich altijd tegen verzet. Vooral president Sarkozy. Nou, als dat dus niet het geval is... dan zullen die eurobonds niet vliegen, om maar zo te zeggen. Want die eurobonds ja. uh, moedigen dan het moreel wangedrag... van de zwakke eurolanden aan. En dat is ook de reden waarom de minister van Financiën van Italië... Tremonti zo'n vurig pleitbezorger is van de eurobonds. Ik begrijp het allemaal wel, al, want hij heeft er voordeel van. Maar ja uiteindelijk iemand moeten betalen, dat betekent dat wij gewoon een hoge rente moeten betalen, de Duitsers ook. Meneer Woonstra, klopt dat? Gaat Nederland en Duitsland gaat niet dan de rekening betalen? Nou, dat, dat denk ik niet. Uh, kijk, het, het probleem is dat het dus nu opeens naar voren wordt geschoven, midden in een crisis. Ja. Uh, en dan met name uiteraard om, uh, politici uit zwakke landen, want daar zijn de voordelen heel makkelijk van te zien. Uh, uh, Waar het om gaat is dat je het moet doen op het moment dat het rustig is... en het dan ook zo neerzetten dat juist ook de sterke landen er baat bij hebben. Uh, op het moment dat je uh, dit gemeenschappelijk doet, met kruiselingse garanties, ja. denk ik niet dat, uh, dat de, de sterke landen hogere rente gaan betalen. En ten tweede ben je er wel voor eens en altijd verlost van die reddingspakketten... Uh, waar we op dit moment wel voor betalen. Maar, wanneer zouden we uh, dit dan wel moeten introduceren, die eurobonds? Nou, kijk, op, op dit moment zitten we in crisismanagement, dus moet je inderdaad het steunfonds vergroten en zorgen dat, dat de branden geblust worden, zou ik maar zeggen. Maar als dat dan gebeurd is, moet je niet denken dat je uit de problemen bent. Het echte probleem is nog steeds dat als landen iets verkeerd doen, dat financiële markten daar meteen een breekijzer in die eurozone kunnen zetten. En dat moet je zien te voorkomen en dat kan alleen met eurobonds. En uh, de, ja, dat hebben we de afgelopen jaren nu gezien. Dat je dit niet de financiële markten kunt overlaten om, om beleidsmarkt te disciplineren. Want ze hebben tot 2008 uh, Griekenland en Duitsland op één hoop uh, geveegd. En hebben ze ongeveer dezelfde rente betaald. Dus uh, dat probleem moet worden opgelost. Ja, meneer Eiffinger, dat dat klinkt volgens mij wel goed voor u. Ja, Wim kan het heel mooi zeggen. Dus, uh, uh, maar het punt is natuurlijk... het voordeel van de eurobonds is... dat je een enorme liquiditeitspremie krijgt. Net zoals bijvoorbeeld in de Amerikaanse obligatiemarkt. Dat is de diepste, de meest volumineuze uh, kapitaalmarkt in de wereld. Dat geeft je een premie. Het is ooit geschat op 50 basispunten. Dat kan meer of minder zijn. Dat is een voordeel voor iedereen. Alleen, anderzijds is het natuurlijk zo dat de Italianen, de Spanjaarden, maar ook de Fransen... een veel lagere rente gaan betalen dan ze nu betalen. Dat kan 100, dat kan 200 basispunten zijn. 100 basispunten is een eh, procentrente. Uh, uh, maar dat betekent anderzijds dat de Nederlanders en Duitsers... toch altijd, altijd iets hogere rente gaan betalen. Uh, en de vraag is natuurlijk, gaan zij die hogere rente betalen in termen van 30, 40 basispunten... of gaat het uh, 50, 60 of misschien nog wel meer basispunten zijn... zodat die liquiditeitspremie die we allemaal uh, verdienen... door de uitgifte van de eurobonds... uiteindelijk inderdaad toch uh, in negatieve zin gecompenseerd wordt... door die veel hogere rente. Dus met andere woorden, de conditio sine qua non... de conditio sine qua non, dus de noodzakelijke voorwaarde... voor het invoeren van eurobonds, moet zijn... Dat er gewoon geen free riding is binnen de eurozone. Dat kan alleen maar, dat kan alleen maar als er gewoon inderdaad een stabiliteitspact met tanden komt. wat echt bijt, ja. wat echt automatische sancties heeft. En dat zal de grote uitruil worden tussen Sarkozy en Merkel. Daar hebben ze het nu niet over. Maar ik bedoel, als het Europees noodfonds eindelijk opgehoogd is... dat hoop ik van een mm -hmm. ganse harte met Wim... op dat moment is het moment om iets verder te denken. En dan zal die uitruil gaan plaatsvinden. Wat vindt u ervan, meneer Boos? Ja, kijk, wat dit betreft zijn uh, professor Eiverk en ik het helemaal eens met elkaar. Kijk, je hebt goede centrale afspraken nodig, sowieso. En ook nog eens een keer hele effectieve sancties... Eh, dat, dat heb je in een monetaire unie nodig ja. als je niet naar een politieke unie wil. En dat willen we voorlopig niet. Dus mensen moeten eh, dus dan aan hun begroting houden, hè, de landen? Eh, mensen moeten zich aan afspraken houden. Punt. Ja. En eh, ik, ik denk overigens ook dat, dat het voorbeeld van voor Griekenland... wel dermate afschrikwekkend is voor andere landen. In zo'n situatie wil niemand terechtkomen. Dus wat dat betreft eh, helpt er op dit moment de crisis wel... om die boodschap goed tussen de oren te krijgen. O, meneer Boomscha, wat, wat wordt, moet er dan vanmiddag in elk geval besproken worden in het Elysée? Nou, op dit moment een forse verhoging van, uh, van dat uh, noodfonds. En het moet ook uh, heel snel de mogelijkheid krijgen om in te grijpen in de, in de financiële markten. Dus dus niet twee maanden gaan nadenken over de details. Als we vandaag een afspraak maken, moet morgen duidelijk zijn hoe ze het gaan doen en uh, wie het doet. Want het is natuurlijk kunnen... een beetje het probleem geweest dat het allemaal zo lang duurt. Ja, nou, kijk, we hebben één instelling in Europa die uitmuntend functioneert. Dat is de Europese Centrale Bank. He, dus die heeft er dus verder kastanjes uit het vuur gesleept. En dat kunnen ze nog wel even doen. Maar uiteindelijk is het wel van belang, voor, ook voor heel Europa, de aansturing... He, dat wat dit betreft de Europese Centrale Bank zich weer moet kunnen concentreren op het monetaire beleid. En dat wat zij nu doet op de financiële markten kan worden overgenomen door een stevig... En zeer slagvaardig noodfonds. Heren Wim Boonstra, econoom van de, van de Rabobank. en Sylvester Eijvinger, monetair econoom van de Universiteit Tilburg. Dank u wel voor nu. Graag gedaan. Graag gedaan. Straks, luisteraars in Saudi-Arabië. kunnen weer naar de wereldomroep luisteren. maar dat ging niet zonder slag of stoot. En het verkeer bij de ANWB zit helemaal de geest. Het is nu toch iets drukker geworden. Bij elkaar staat er 30 kilometer file. Op de A4 wordt aan de weg gewerkt bij Hoofddorp. En dat leidt tot een file van Den Haag naar Amsterdam bij Hoofddorp van 3 kilometer. En verder een opvallende file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Want bij knooppunt Ridderkerk staat een vrachtwagen met pech. Het levert 3 kilometer file op. De rechte rijstrook is daar dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westerlaken. Het is 10 voor 9. Het kabinet wil flink bezuinigen op de publieke omroep. Een omroep die uh, heel zwaar wordt getroffen... is de wereldomroep. Die moet veel inleveren. Uh, wat betekent dat allemaal? U hoort het van hoofdredacteur Rick Rensen. Welkom in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. U uh, zult niet een erg rustige vakantie beleefd hebben, lijkt mij. Nou, toch wel. Ja? Uh, zeg maar de hectiek zat hem voor de vakantie. Uh, daarna is, uh, zijn de meeste mensen ook op het ministerie met vakantie gegaan. Mm -hmm. En uh, we komen nu... Uh, zeg maar in een, in, een, in een periode terecht waarin echt zware beslissingen genomen moeten gaan worden. Met name wat betreft de koers van de wereldomroep die uh, er totaal anders uit zal gaan zien. In ieder geval veel meer gefocust zal zijn dan in het verleden is geweest. En dat zal vooral een focus zijn op, uh, op uh, free speech, dus zeg maar de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van pers. En dat betekent dus dat uh, vakantiegangers uh, in het buitenland uh, niet meer... Nederlandse programma's kunnen zien of luisteren? Uh, zien is wat anders, want dat is BVN. Uh, dat blijft bestaan? En dat zou blijven bestaan, maar niet meer onder de vlag van de Wereldomroep... voor zover de zaken er nu voor liggen. Uh, voor wat betreft de radio, waar uh, de Wereldomroep bekend om is geworden. Ja. Uh, ja, dat, dat gedeelte zal uh, in de loop van eind volgend jaar... officieel zeg maar uh, vallen we onder de begroting van uh, tot en met uh, 2012... Uh, maar we kijken uh, in hoeverre het, uh, het uh, nog zinvol is om ook volgend jaar door te gaan met die Nederlandse uitzendingen. Uh, die beslissing is nog niet genomen, maar uh, dat zal in de loop van de komende maanden wel zijn uh, een beslag krijgen. Want ja. hoeveel moeten we ook weer bezuinigen? Wij moeten in totaal, wij gaan terug van een budget van in totaal 46 miljoen naar een budget van 14 miljoen. Dus we gaan ervan uit dat er, als het gaat om bezuinigingen, zo'n zeg maar zo'n 70 van ons budget afgaat. En dat betekent uh, in concrete cijfers... dat er zo'n ja, zo kleine 250 mensen... bij de wereld op zullen moeten verdwijnen. 250. Ja. Heeft u al enig idee waar u uh, die ontslagen zal laten vallen? Uh, nou, wat al is aangegeven, uh, Nederlands, uh, dat zal stoppen. Uh, vind ik jammer, want ik denk dat er nog wel kansen lagen. Zeker in de richting van expats, hebben we ook aangegeven. Mm -hmm. uh, maar de vraag is, is dat een publieke taak of is dat niet een publieke taak? Is dat misschien mis meer een commerciële taak? Uh, het, het, de, de politiek heeft besloten dat dat geen uh, publieke taak meer is. En wij kijken... In hoeverre het mogelijk is om een aantal interessante elementen daar nog uit te lichten. Maar voor zeg maar, wat betreft de activiteiten van de wereldomroep stoppen die Nederlandse activiteiten. vind ik ook niet zo raar. vind ik eigenlijk wel een beetje terecht zelfs. Ze zaten zelfs al op die koers om de simpele reden dat vakantiegangers, maar ook ja. expats steeds beter zelf aan hun informatie kunnen komen. Internet natuurlijk. Ja, internet speelt daar een hele belangrijke rol in. Als je op de camping zit waar vroeger de wereldomroepradio een hele belangrijke rol speelde, dat is tegenwoordig de laptop. Ja. Uh, maar het mensen... lijkt me wel een gevoelige klap, desondanks. Ja, natuurlijk is het een hele gevoelige klap. Die Nederlandse afdeling is altijd de grootste afdeling geweest. Als ik kijk naar de wereldomroep, dan zie ik een soort, als een, als een soort vlaggenschip. Een uh, journalistiek vlaggenschip, uh, waarvan eigenlijk alleen het bovendek bekend was. Dat was die Nederlandse afdeling. Ja. Maar er zitten onder dat dek zitten natuurlijk nog heel veel andere afdelingen. Dat zijn die andere talen. Hè? Uh, ja. U begon uw inleiding net over Saudi-Arabië. Het uh, Saudi uh, wereldomroep doet er toe. want als de wereldomroep er niet zou, toe zou doen in dat soort landen... dan zou er ook niet zo'n ophef zijn geweest. Zouden we ook niet geblokkeerd zijn ge geweest in de Arabische taal? Voor wat betreft uh, in dit geval Saudi-Arabië. Laat even dit voorbeeld nog doorgaan, ja. want uh, dat was dit, deze week in het nieuws: de uh, ja. website uh, geblokkeerd door uh, de autoriteiten daar. Ja. Hoe is de stand van zaken nu? De stand van zaken is nu voor zover wij, wij kunnen meten: wij meten dat elke dag. Hè. Dat kan met internet, dat kon volgens niet met korte golf. Uh, zijn onze websites in Saudi-Arabië weer, uh, weer open? En en ho hoe daar... is dat gekomen dan? Want uh, ze waren geblokkeerd. Het was gewoon. Uh... Nou, dat betekent dat, uh, dat de Saoedische staat ze. Blokkeert. Dat betekent dat, ze, dat, dat mensen in saudi bij onze websites weer kunnen bekijken. Maar heeft u, heeft u druk moeten uitoefenen? Ja, nou, er is de druk uitgeoefend door onszelf natuurlijk. Uh, in, de, in de zin van dat we zwaar geprotesteerd hebben natuurlijk bij de Soedische autoriteiten. Ja. Uh, daar is wat politieke hulp vanuit de Kamer. Hè? Het CDA heeft daar onder andere. Uh, zelfs PVV heeft daar uh, actie op ondernomen omdat ze het onaanvaardbaar vinden. Maar zo zie je maar dat uh, met name ook journalistieke druk uh, buitengewoon helpt. Ja. En dat ook de vrijheid van, van meningsuiting, pers, uh, zoals wij... Die die uitoefenen als wereldomroep een heel belangrijk drukmiddel kan zijn. Want dat is dus de wat meer onderbelichte taak van de wereldomroep. Het brengen van, van ja, ja. informatie naar gebieden... waar die informatie, die vrije informatie, Precies. niet zomaar beschikbaar is. En, da, en daar is. zal de focus zeg maar, de komende uh, uh, jaren op gericht zijn. Dat betekent dat de wereldomroep zich gaat focussen op een aantal landen... waar de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van pers... heel zwaar onder druk staat. We zitten midden in dat proces om te kijken welke landen... Uh, dat zullen zijn, voor welke doelgroepen je dat gaat doen... en dus ook in welke talen je dat gaat doen. Maar je zult zich moeten beperken. Ja, we zullen ons zwaar moeten beperken, want er blijft 14 miljoen over. Uh, en dat is natuurlijk uh, ongekend, een bezuiniging van uh, ongeveer 70 procent... je die Nederlandse afdeling eraf. Dan is de bezuiniging op die andere talen... Het, het Chinees, het Arabisch... voor wat betreft landen als Marokko, Tunesië, Egypte... ongelooflijk belangrijk. Ja. Als je kijkt naar Engels voor Afrika... als je kijkt naar Spaans voor Latijns-Amerika... waar ook nog een groot aantal landen zwaar onder, onder de knoet liggen... Ja. dat is belangrijk. Dus je moet die focus aanbrengen. Dat betekent dat wij, net zoals de Nederlandse overheid zwaar zullen gaan focussen, omdat we het verschil willen maken. We gaan niet in landen uh, aan de slag waarvan we denken, we zijn een druppel op de gloeiende nee, plaat. Dat maakt niks meer uit. dat maakt niks nee. meer uit. Dat betekent dat we zwaar gaan focussen en dat we echt keuzes gaan maken. Nou zou je ook kunnen zeggen dat u de afgelopen jaren kennelijk toch niet in staat bent geweest om uw omroep goed aan, aan de Nederlanders te verkopen, om te laten zien waar u nu eigenlijk nou, voor dat staat? Nou, dat, dat, dat, dat, dat is waar. Dus verwijten zichzelf uh, uh, daarin Nou ja, dat mag de wereld om zichzelf uh, in die zin verwijten, dat uh, er uh, in het buitenland uh, buitengewoon veel aandacht is geweest, voor de wereldomroep. De wereldomroep behoort, ik geef maar een voorbeeld, tot de vijf grootste internationale omroepen ter wereld. Dat word je niet voor niks. We zitten in zeg maar, de eredivisie van de internationale omroepen, samen met BBC, World Service, samen met Deutsche Welle, samen met Radio France. Dus dan doe je daartoe. En wij, doen, wij maken ook andere dingen dan dat soort omroepen. Ja. We maken in dat opzicht verschil. Maar ik denk dat, uh, dat het, belangrijk zo, het belangrijk is uh, om ook aan je stakeholders... zoals dat dan officieel heet, hè, de mensen in de politiek in Den Haag... die je subsidiëren, ja. die je van geld voorzien... om beter voor het voetlicht te krijgen wat je, daar, wat je precies uh, doet... en waar je ja. het verschil maakt. Maar dat is nu te laat natuurlijk voor een groot deel van de tijd. Nee, het want type. we hebben nog steeds 14 miljoen. En we kunnen terugkijken ja. en zeggen van... ja, god, het is, uh, het is uh, niet, niet genoeg. Maar ik denk dat je met 14 miljoen nog steeds verschil kunt maken en het verschil uh, maak je niet alleen door generiek nieuws te geven, daar zijn ook andere omroepen goed in, maar door je te richten op zaken waar Nederland om gekend is. Uh, we lanceren vandaag bijvoorbeeld een internetplatform en uh, dat heet Love Matters. Dat gaat uh, over seksuele bewustwording. Partners van ons in India, partners van ons in Latijns-Amerika zijn buitengewoon blij dat we dat doen. We werken samen met Kieskompas. We lanceren ja. dadelijk Kieskompas in uh, landen waar de, uh, de Arabische lente is, is geweest, zoals Egypte, Tunesië, Marokko. Daar zijn we heel druk bezig met de lancering samen met de mensen van Kieskompas hier in Nederland. Partners zijn buitengewoon ja. blij dat we zeg maar dat dat soort blijven middelen doen. als breekijzer gebruiken... dat we blijven doen, ja. Maar is het, is het misschien een idee dan voor u om bijvoorbeeld fondsen te werken, onder, Werven onder oppositiepartijen bijvoorbeeld... Van in landen die onderdrukt worden? Is dat, je, of is dat heel gek? Als je fondsen werft onder politieke partijen... dan ben je niet meer onafhankelijk. En onafhankelijkheid oh nee, dat dat staat buitengewoon hoog in ons vaandel geschreven. Maar dat je samenwerkt met partijen zoals bijvoorbeeld Kieskompas... dat je samenwerkt met andere internationale omroepen... als je tenminste het verschil kunt blijven maken... dat je fondsen werft in uh, zeg maar van onafhankelijke instellingen... waarbij je journalistieke onafhankelijkheid kunt be bewaren... dan is nou, het mogelijk, zou het zou kunnen, ja. Dat is in ieder geval een mogelijkheid die we zeer serieus onderzoeken. Het wordt een, een, een moeilijke periode, lijkt me. Het wordt een moeilijke periode, maar ook een hele spannende periode... en een uitdagende periode. Ik wens u daarbij heel veel succes. Riek Rentsen, hoofdredacteur van de Wereldomroep... die uh, behoorlijk wat moet gaan bezuinigen de komende tijd. We gaan er even uit voor het nieuws van negen uur. En daarna zijn we weer bij u terug met het Radio 1 Journaal. Graag tot zo.